Dat blijkt wel in 1968 tijdens Amanda's accreditatie tot Indonesische ambassadrice in Parijs. Tijdens de lunch met president De Gaulle en president Johnson komt De Gaulle's adviseur Penang Alan wel heel bekend voor. Ik weet het 100% zeker. U was de rechterhand van die nare maarschalk Beria. 100 punten voor Alan. De Gaulle blijkt inderdaad al tien jaar geadviseerd te worden door een Russische spion. Ik probeer de irritante Russen klein te krijgen en nu geeft ze werk. Nee, het gaat echt heel goed hier. Terwijl president De Gaulle zich een tijdje de ogen uit de kop gaat schamen, kijken wij even hoe het in 2005 gaat. Officier van justitie Ranelit heeft net de meest rampzalige persco uit zijn carrière gegeven. Onder druk van de aanwezige journalisten heeft hij Alan compleet onschuldig verklaard. Zijn bestseller, zijn talkshow optredens, hij ziet het allemaal in elkaar donderen. Ondertussen zit commissaris Aronson nog steeds bij bossen thuis op de bank om de Carlson-klem te ondervragen. En hoewel Alan dat allemachtig gezellig vindt, deelt niet iedereen zijn enthousiasme. De Vesjöta-vlakte, Zweden, 2005. Als ik jou was, Wout, huh? zou ik maar even heel hard maken dat ik wegkwam. Waarom? Ja, ik wil gewoon even met jullie praten. Jij weet wie ik ben? Ja, natuurlijk. Dus jij weet wat ik allemaal met een plankje met wat spijkertjes... Uh... Gerdien. En jij zou niet de eerste politieagent zijn commissaris. die... Commissaris. Uh... Oh, commissaris. Knap zeg. Rustig. Jij zou niet de eerste juut zijn die ik leeg laat Rustig. Bieden. Gerdien, dit is nog altijd mijn huis. En in mijn huis wordt er niet gedreigd. Zelfs niet tegen de politie. Bovendien heeft de commissaris geen kwaad in de zin, toch? Laat ja. me dan even één gaatje prikken. Gewoon even zien om te kijken of die uh... vertrouwen eh... Oké, oké, oké, oké, oké. Weten jullie wat wij nodig hebben? Een lekker drankje. Misschien wel twee. Goed idee. We gooien de drankkast al. En uh, wacht even, heren. Ik kan niet... Kertie, jullie... wat zeg je daarvan? Meneer wil gewoon praten. Jullie geloven het toch niet echt, hè? Waar is mijn pistool? En nou hou jij op. Wat maar... moet de commissaris wel niet van ons denken? Als jij niet eens even op kunt houden ja. met brullen... dan ga je wel op de gang staan. Maar... Nee, maar... nee, maar... nee... Maar... nee. Om Op de, de gang. Maar wat moet ik nou serieus? Ja. Ik ben in de vijftig. Ja, nou ja, dan had je je maar moeten gedragen. Nee, hè? maar, maar oh, dan zakt het toch in. Zo. Die trekt zo wel bij, hoor. Goed, commissaris, wat mag het wezen? Nou, ik kan echt niet met drinken. drinken. Nou, om zeer. De zaak loopt nog. Ah. U lijkt mij iemand die gin, huh? ja. Een lekker ginnetje. Ja, lekker ginnetje voor de commissaris. Ho, <laughs> oh, oh, oh, ja, dat, dat klinkt goed. Uh, hoe goed is het? Hoe heerlijk om als broeders bijeen te zijn. Wat? Psalm 133, vers 1. Het is vast lang geleden dat u met vrienden heeft gedronken, Toffie? Vrienden? Al die hotelkamers... Altijd alleen? Ik, hè? Ja, ja dat, dat, dat klopt, maar ik. Ik kan het toch niet met jullie op een zuipen zetten. Dat, dat, dat, dat kan gewoon. Niet. <totstuk> ja ja. Ik ben niet meer. En waarom hè? En waarom? Waarom moet Raneliet altijd zo achterlijk snel praten? Joh? Die man die klinkt alsof hij gestopt is met kooksnuiven omdat hij er te kalm voor heeft. Hé <lacht> hey, jongens, wat gezellig. Wat gezellig. Oh, dat had ik echt even nodig. Jullie weten niet hoe eenzaam dit fang kan zijn. En Raneliet, die begrijpt maar niet dat ik... Op... Hop. Nee. Nou, als je het over de duvel hebt. heb je hem. Dag, raad er niet. Ja. Schus, schus, schus. Schus. Meneer is hier eens dronken. Wat? Nee, nee, nee. Uh, uh, hoe weet je dat? Je stemband. Ja. Mijn stemband? Maar mijn wat? Nee. Ik. Je stem. Ja, ik weet ik, ik niet dronken. Hoor. Ja, maakt me niet uit. Weet je wat ik zit te doen, Aaronson? Ik zit een sigaret te roken. Oh. Voor het eerst in zeven jaar zit ik een sigaret te roken. Dat is wat die Carlson met mij doet. Was u niet tevreden over de pers, komvallen? Tevreden? Ja, ja, ja oh. joh, ik was hartstikke tevreden. Oh, oh. Ik heb eigenhandig al mijn verdachte onschuldig gemaakt. Ja. Maar ik was godverdomme hartstikke tevreden. Nou, misschien, misschien moet u nog een tweede sigaret opsteken. Die eerste lijkt ze werkt niet echt goed. Ik kom morgenochtend langs. Ik wil zelf met Carlson praten. Wat? wat? Waarom? Ik moet morgenmiddag opnieuw een persco houden. Het zou fijn zijn als tenminste iemand weet wat. Aan de hand is. Ja, maar ik ben het toch al? Ja, als dat weet ik. Oh, dat is aardig. Zeg ze maar dat ik om tien uur op de stoep sta. Maar mijn. <tie> Dit was, was uh. ra Ranenliet en uh, hij, hij, oh. hij, hij, hij komt morgenochtend uh, hier langs. Waarom? We zijn toch onschuldig verklaard? Jawel, hij is iets van plaat. Nee. Nee, echt niet. Ja. Wij hebben een pistool. Kostkerden. Waar, waarom moet die Ranenliet dan langskomen? Hij, hij wil gewoon jullie kant van het verhaal horen en daarna laten jullie met rust. Beloofd. Uh. Nou, uh, goed dan. Wat, je ja. ja, helemaal debiel geworden, man? Jeren, als je jou niet op had, ga je zonder eten naar bed, ja? Geen zorgen, er We hebben nog de hele avond om te bedenken wat we gaan zeggen. Eh, uh, uh, wat? Uh, uh, uh, nou, dat is waar. We hebben uh, uh, tijd zat om een, uh, een versie voor alle leeftijden te bedenken. Uh, een versie voor... Even zien, wat moeten we allemaal veranderen? Uh, oh, oh oké, okay, oh, ja. nee, oh, hier, hier kan ik niet, niet bij zijn. Nee. Uh, daar heeft de commissaris wel een punt. Heer? Ja. Guni heel bedankt voor de gastvrijheid. Ik ja. heb dit dus allemaal niet gehoord, afgesproken. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Ondertussen in 1968... Parijs is nog altijd in de greep van de rellen. Wat begon als een studentenprotest tegen de Vietnamoorlog... mondde uit in stakingen en geweld toen ook de vakbonden zich ermee gingen bemoeien. President de Gaulle schaamt zich helemaal wild. Zeker nu president Johnson op bezoek is in de verwoeste hoofdstad. De Gaulle hoopte dat een lunch met de nieuwe Indonesische ambassadrice Amanda... de spanning wat zou verlichten... Maar tot overmaat van ramp herkent haar tolk, een of andere Karlsson, de goalsadviseur Claude Pennant uit een zeer clandestien verleden. Ik weet het 100 procent zeker. U was de rechterhand van die nare maarschalk Beria. Waar heeft u het over, meneer Carlson? Pennant is al tien jaar mijn trouwe adviseur. U wij tennissen zelfs samen. Nou, dat tennist u al tien jaar met een Russische spion. Dit alles tot groot vermaak van president Johnson, die Alan Stantepede uitnodigt voor een dinertje met Ryan Hutton. Ik denk dat we de tijd die we hier here. Parijs, Frankrijk, 1968. Binnen, Mr. President. Oh, allesom, kom verder, kom verder. U hoort het. We hebben wat achtergrondmuziek vanavond. Nou, ze hebben wel hard voor de zaak. Ach, geen aandacht aan besteden, dat geven ze vanzelf op. Dat is tenminste mijn ervaring met de Fransen. Dit is trouwens Ryan Hutton. Hij houdt ons gezelschap vanavond. Graag Het zal wel bijzonder voor u zijn om eens een diner te hebben met een echte president. Ach, bijzonder, bijzonder. Nee, ik kende uw voorganger, Harry Truman, die kende ik goed. Natuurlijk, maar dan nog en is het... ik heb ooit een tafel gedeeld met generaal ja, Franco. Ja, maar dan nog... En ik herkende die Penal natuurlijk van mijn diner met Stalin. Dus bijzonder... Ja, Wel gezellig hoor, daar niet van. Maar Penal heeft trouwens alles bekend. En u heeft mij een groot plezier gedaan, meneer Carson. Ik wist dat de Golzen zijn zwakke plekken had, maar dit overtrof mijn stoutste verwachtingen. <lacht> hey, even serieus nu, Carson. Ja, meneer. Dit is een ernstige zaak... Penan heeft jarenlang toegang gehad tot heel gevoelige informatie. Dat is eigenlijk ook waarom wij nu hier zijn, of tenminste waarom Hutten hier is. Ja, en wat doet u, meneer Hutten? Hutten uh, is een van de geheimtjes van de ambassade. Geheimtjes? Nou, dat is echt iets voor mij. Wij zitten met het volgende, meneer Karlsen. Ja. Wat president Johnson niet wist, en wat bijna niemand wist... is dat monsieur Penan ook voor de CIA werkte... Sterker nog, Ben was onze belangrijkste informant... omtrent de communistische ontwikkeling in Europa. Althans, dat dachten wij. De waarheid blijkt nu... Eh, anders. Dankzij uw ontdekking. En al onze informatie kan Linea Rector de prullenbak in. Wat vervelend. Ja, dat is een woord ervoor. Gelukkig is er één pleister op de wonden. Ah, dat is? U, meneer Kals. Nou... Als ik ergens mee kan helpen. Voordat ik uh, verder ga, wil ik duidelijk maken dat dit alles strikt vertrouwelijk is. Ja. Maar u bent natuurlijk goed in geheimen bewaren. Geheimen bewaren? Ja. <laughs> ik? Wel, nee, joh. Nee, als ik een dollar kreeg voor elk geheim dat ik dronk heb doorverteld. Wat? Ja, maar u, u bent toch een spion? Of in ieder geval geweest? Nee, hoor. Nee. Maar daarom zat u toch bij Stalin aan het diner? Wel, nee. Maar, maar... Nee, nee, nee. Ik was naar Leningrad gehaald door Julie Popov. Dat is een Russische kernfysicus. Dat is een geweldige kerel. Goede zanger ook. Hele volle klank. Maar, maar, maar, Hele, maar heel robuuste klank. Maar, maar, en zonder dat het vals werd. Maar wat wilde Stalin dan in godsnaam van een westerling? Een atoombom natuurlijk. Pardon? Bom? Ja, Stalin wilde natuurlijk heel graag een atoombom hebben. Zeker wel van gehoord. En omdat ik in Los Alamos had gewerkt, dacht hij, nou ja, uh, hij dan maar. U heeft Stalin geholpen met het vervaardigen van een atoombom? Ja, he, kijk wel uit. Heeft u wel eens ontmoet? Zeer onsympathiek. Maar de dag ervoor hebben jullie en ik ons vreselijk misdragen. En toen ben ik waarschijnlijk iets te gedetailleerd geweest op, op nucleair vlak. Het wodka. Hè? Hoe dan ook, daarom zeg ik al... geheimpjes bewaren wil ik wel, kan ik niet. Ah, kijk, daar is de wijn. En, en nooit over gedacht om geheel onthouden te worden? Ik zie niet in wat dat op zal leveren. Pauw. Nou, de wereldvreden als ik het zo hoor. Door minder drank? Mr. President... Meneer Johnson, ik geloof niet dat ik u begrijp. En u, ik u ook niet. Ik dacht dat u een spion was. Ik dacht dat u ons kon helpen de juiste informatie over de communisten te vergaren. Maar nu blijkt u eigenhandig de Sovjet-Unie bewapend te hebben. Ah, bewapend. Bewapend. Nou, ja, toch ja. meer die, die ik moet weten misschien. Theekroontjes met Kim Il-sung. Fietstochtjes met Mao Zedong. Oh, nee nee, hoor, nee, nee, nee nee, nee. Hoewel meneer Mao wel de afgelopen 15 jaar mijn leven heeft gefinancierd. Ja. Aardig, hè? Ach... Alles oké, okay, Mr. President? Gaat u weg. Oh, ik wil u nooit meer ontmoeten. Mag ik u in dat geval bedanken voor een prettig, hoewel erg kort diner? Please go. Zoals best. Als jij nog eens een idee hebt, Hutten. En nou ben ik het zat. Wij geven ons tenminste niet altijd meteen over, zoals jullie Fransen. En nou. Stop het. Europese nations are expected to strain their economies to the limit. To meet the defense requirements set up in his blueprint. The new laws were the direct outgrowth of a staggering new defense budget of 58 billion. Europeanen Hutten, die zijn nooit te vertrouwen. Voor. Dat zijn zelf halve socialisten. De andere helft is homo of Frans. Uh, Mr. President, denkt u niet dat u die Carlsen misschien wat erg snel heeft weggestuurd? At toehoudt hutten, want je hoorde hem toch. Hij heeft die juli uh... Poppap notabene zelf aan een atoombom geholpen. Popov. En ja, dat hoorde ik ook. Maar ik weet ook wie Popov is. Die heeft zich dus niet namelijk als atoomfysicus flink carrière lopen Nou, daar zijn Karlsson waarschijnlijk. Waarschijnlijk, maar dan nog is hij nu het hoofd van het volledige kernwapenarsenaal van de Sovjet-Unie. Hij heeft kennis waar we bij de CIA een moord voor zouden doen. En, en, en, niet letterlijk natuurlijk. Nee, niet letterlijk natuurlijk. Maar wat wil je dat doen? Karlsson, Amerikaanse spionmaker? Dat was toch ook uw plan? Ja, maar dat was voordat ik wist dat het een blatende zatladder was. Een zatladder die bevriend is met Julie Popov. Dat is een geschenk uit de hemel. Oh, als ik eraan denk hoe anders deze eeuw was gelopen als die Carlson niet had bestaan. Dan had Oppenheimer, god hebben zijn ziel, misschien nog wel steeds op Las Alamos zitten Ja, Je hebt gelijk, dat weet ik, maar dan nog is die Carlson een landverrader een, een landverraad? hij is geen Amerikaan Mr President een Amerika verraader dan dat is nog erger hij heeft u eerder vanavond wel zijn hulp aangeboden Ja, dan maar wacht je dan nog op Haal hem terug dan The mob was incensed by the sight of riot police sanity and social responsibility were forgotten Ik moet zeggen ik had niet gedacht dat ik u nog eens zou zien Je praat ook met Hutten en niet met mij meneer Carlson. Ga u alsjeblieft zitten. Het spijt me dat onze eerste ontmoeting niet vruchtbaarder is verlopen. Ach, meneer de president is niet de eerste wereldleider die mij van tafel stuurde. Eigenlijk doen de meesten dat. Nu kan ik erover nadenken. En dat er wel vriendschap zo belangrijk is, vindt u ook niet? Hm? Dat vriendschap heel belangrijk is? Natuurlijk. Ah. Het klonk bijvoorbeeld alsof meneer Popoff en u goede vrienden waren. Jullie is de beste man die ik ooit heb ontmoet. Ze bleefd, belezen... Ik kon nog snuipen ook. Het is toch eigenlijk verschrikkelijk... dat zulke goede vrienden elkaar om politieke redenen nooit meer kunnen zien. Vindt u ook niet? Vindt u dat ook niet verschrikkelijk? Ja, dat is... Maar ja, dat, dat is de tijd waarin we leven. Ja. Oh, was er maar iets wat we daaraan konden doen. Ja, tenzij maar... Nee, nee. Nou, ja. Tenzij maar... Nee, nou, dat, dat, dat gaat helemaal niet. Maar wat wilt ten... u nou dat ik doe, meneer Rutten? Zegt u het maar gewoon. Er is een manier om uw vriend weer te zien. Wat zou u ervan zeggen om voor ons naar Moskou te gaan, meneer Carlsen? Die Popov heeft informatie die wij erg graag hebben willen. Informatie die hij vast wel met een oude kameraad wil delen. U wilt dat ik mijn vriend bespiel. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Niemand wil deze koude oorlog nog. De Russen niet en wij net zo min. Als wij thuis kunnen aantonen dat we de overhand hebben, dan kan president Johnson hier het initiatief nemen tot wederzijdse ontwapening. U zou kunnen helpen de oorlog te beëindigen. En een mens zou kunnen beredeneren dat u wel het een en ander goed te maken heeft, aangezien u hem zelf heeft veroorzaakt. Dit is onzin. Ik heb jullie gewoon wat tips gegeven. Dat als ik de president hier een stok geef, is het toch ook niet mijn schuld als hij die naar de demonstranten gooit? Dat gezegd hebbende. Oorlog is na politiek misschien wel de grootste tijdverspilling die er is. Overigens lijkt het me erg gezellig om jullie weer te zien. Dus u doet het. Ach, wel nou ja. Mooi, mooi, mooi. U vliegt morgen naar Moskou. Ticket op naam van Carson. Carlson. En vanaf nu heet u Mr. Allen Carson. Schuilnaampje. Onherkenbaar. Niet zo Carson. Je werkt nu voor de CIA. Nou, in dat geval zal ik mijn spullen maar gaan pakken. Uh, uw kamer is trouwens al regehaald, hoor. Uw koffer staat klaar op het vliegveld. Oh. Nou, dan ga ik maar afscheid nemen van Amanda en Herbert. We hebben tenslotte jarenlang samen. Dames en Dries en haar man die worden op dit moment bijgepraat. U was wel erg zeker van uw zaak? We wisten al lang dat u ja zou zeggen. Waarom zouden we dan kostbare tijd verspillen? Heeft u wel eens van de Johnson-treatment gehoord, Mr. Carson? Nee. Nu wel. Oude vrienden bespioneren stond niet per se bovenaan Alans bucketlist, maar... Ach, als het voor een goed doel is... Oorlog is na politiek misschien wel de grootste tijdverspilling die er is. Overigens lijkt het me erg gezellig om jullie weer te zien. Alleen zo gemakkelijk is het nog niet om iemand terug te vinden in Rusland. Dat schijnt namelijk aardig aan de maat te zijn en met zo'n bombmuts op ziet iedereen er hetzelfde uit. Maanden verstrijken, maanden waarin Amerika flink wordt opgeschud. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Is that possible? Is, that possible? is it possible, ladies and gentlemen? It is possible. He has. Not only Senator Kennedy, oh my God, Senator Kennedy has been shot. 26 electoral votes in Illinois. Richard Nixon goes over the top with 287 electoral votes. He needed 270 to win, and that seems to be the 1968 election. Maar al die tijd komt Alan in Moskou nog geen halve steek verder. Moskou, Rusland, 1969. Ryan Hutton hier. Dag meneer Hutton. Dag, Mr. Alan Carson. Hoe gaat het daar in de derde Rome? Ik heb goed en slecht nieuws. <laughs> uh, het goede nieuws is dat ik eindelijk weet waar Julie Popov woont. Hey, kijk, dat is mooi. Of tenminste, in welke stad? Namelijk? Die stad heet Sarov. Sarov? Sarov? Sarov. Ja, maar u kent het waarschijnlijk als Arzamas 16. Ah, Ja. Dat is... Uh, ja. onfortuinlijk. Mijn idee? Hoge hekken nog steeds? Ja, ja, honden ook. Veel honden. Bewakers. Paspoortcontroles bij iedere ingang. Alles voor het geheime kernprogramma. Ja, ja, ja. Weet u wat Amerikaans paspoort in het Russisch is? Nee... Doelwit. Mr. Carson? Doelwitski, om precies te zijn. Ja, ja. Ik kan onmogelijk arzem 16 in, meneer Hutten. Maar ik heb wel een idee. Julie is verzot op opera. Destijds op weg naar Leningrad heeft hij nog Nessun Dorma voor me gezongen. Wat is dat? De CIA luistert andere dingen af. Nessun Dorma, dat is een aria. Ah. Uit zijn favoriete opera. Ja, ja, ja. En het toeval wil dat de Weense staatsopera vanavond diezelfde opera uitvoert hier in het Bolshoi-theater. Aha. Dat zal jullie... die zal daar zeker bij zijn. Oké, okay. en wat is je plan? Mijn plan? Hoezo, wat is mijn plan? Ik ga daarheen. Ja, en dan? En dan zie ik jullie. Ellen, je kan daar niet zomaar heen gaan. Je moet een plan hebben, ja? Wat als iemand je herkent? Meneer Hutton, u laat mij een man zoeken... die 360 dagen per jaar achter prikkeldraad zit opgesloten... in een stad die zo geheim is dat ze niet eens heet hoe ze heet officieel niet eens licht waar die ligt. Wij hebben niet de luxe om te wachten op een perfect moment. Julie is vanavond in Moskou. Ja... Nou, vooruit dan maar. Maar Alan... zorg dat niemand anders je herkent. Beloofd. Hoe lang kan zo'n opera duren? Eh, uh, pardon? Vraag je, hoe lang duurt zo'n opera? Drie uur. Drie uur. Oké. Okay. En hoe lang zijn ze nu tussen? Kwartier. Oké. Okay. Ja, nee, dat ga ik niet volhouden. Goedenavond. Een fles vodka alsjeblieft. Zo, het is beter. Nou, kijk eens aan. Ik vind het altijd zo geinig hoe snel de tijd gaat als je het maar goed op een zuipen zet. Wat jij. Mond dicht. Oké. Okay. Nou, dan gaan we. Eh. Uh, hallo. Is wie niet? Uh, ik ben op zoek naar. Excuus. Hallo. We... Weet u misschien. Pardon? Pardon, kent u misschien een. Met zo'n popmuts op ziet iedereen hetzelfde uit? Het schiet niet op. Maar Ellen, zorg dat niemand anders je herkent. Sorry, meneer Rutten. Nood wet. Hello, mijn naam is Alan Karlsson. Ik zoek Julie Popov. Ik herhaal, mijn naam is Alan Karlsson. Ik zoek Julie Popov. Mijn naam is... Ak, dat ging soepel. Alan, je bent het echt. Maar, maar, maar, maar. maar, maar, maar hoe maar, klonk net zo'n door, Maar jij bent dood. Ja, de geruchten over mijn dood zijn tamelijk overdreven. Ik, ik, ik, ik, ik snap ik, ik, het niet. Dertig jaar in, in de Gulag had je gekregen. Ja, misschien heb jij wel eens gehoord van de Gulag bij Vladivostok? Die ene die is afgefikt. Ja, ik was inderdaad wat erg enthousiast in mijn ontsnappingspoging. Maar, maar, maar, maar Jullie, jullie lieverd, ik wil niet onderbreken. Oh, oh natuurlijk, uh, Alan, uh, dit is mijn vrouw. Waar is ze? Larissa, uh, dit is uh, Alan Carlson. Alan, wat heerlijk om je te ontmoeten, maar hoe lang sta jij hier wel niet in de kou? Waar, well, een uurtje of wat? Een uurtje of wat? Jullie Popova, waar zijn je manieren je vriend staat uh, hier te vernikelen. Ja. Kom jongens, we zoeken onmiddellijk een restaurant op. Alan, ik hoop dat je van vodka houdt. <laughs> <laughs> <laughs> Larissa Popova, je bent nu al een vrouw naar mijn hart. Op Adam, de wonderbaarlijkste man die ik ooit heb ontmoet. <lacht> Nasdrovje. Nasdrovje. Nasdrovje. Ik heb me zo slecht gevoeld, Adam. Twintig jaar lang heb ik mezelf de schuld gegeven van wat er gebeurd is. Nou, voel je nu maar niet meer slecht. Goed? En dat is helemaal niet goed voor je spijsvertering. Ik heb Maarschalberia Beria toen gesmeekt om meld te zijn. Ach, 30 jaar in een gulag was. Nou, ik hartstikke mild voor zijn doen. Hoe zei hij dat ook alweer? Naar um... de gulag, <laughs> jij! Ja. Naar de gulag! Ja. Hoe, hoe is het eigenlijk met die oude viespeuk? Weet je dat niet? Hm? Laverentiberia Tiberia is al 15 jaar dood. Meneer had zijn positie als nieuwe leider van de Unie een tekortje overschat. In de Sovjet-Unie kun je mensen onder je nooit echt vertrouwen, Alan. Mensen boven je ook niet, of wel? Hoogverraad, dat was de aanklacht. Hij is in 1953 geëxecuteerd. Hm. lieverd, misschien is dit niet Het ongeschikt. zijn dat hij heeft gejankt als een klein kind. Hij, nadat hij zoveel mensen had afgeslacht. Jullie zullen we het niet hebben Zou over... een zakdoek in zijn mond moeten proppen tegen het gejammer. Zo, en nou is het genoeg met die nare praat... We hebben juist zo'n heerlijke avond. Wat moet Alan wel niet denken? Sorry, lieverd. Je hebt gelijk. Vertel jij anders eens wat jou naar Moskou brengt, Alan? Ja. Wat doe jij eigenlijk tegenwoordig, Alan? Ik? Helemaal niks. Een punneke. Hé, hey, zeg jullie, even iets anders. Dat, uh, dat wapenarsenaal van jullie, hè? Waar bestaat dat eigenlijk uit? Wat? Maar ja... Waar moet ik zo ongeveer aan denken qua wapens? Waarom? 20 kernkoppen, 40, 80? Waarom wil jij dat weten? Zee, zomaar. Hey, en uh, waar liggen ze? Alan. Ach, ik vind het nou wel dat saaiste onderwerp ooit. Alan, wat is er aan de hand? Waarom... Beste Julian. ik werk voor de CIA. <coughs> wat? Ja, had ik misschien even moeten zeggen. Je ja, bent een spion? Ja, op een geheime agenten. Ik kijk zelf niet zo goed. Hmm, wat interessant, Alan. Vertel eens meer. Nee, nee, nee. Niet doen, niet meer vertellen. We willen het niet weten. Lieverd, jullie hebben elkaar jaren niet gezien. Ja. Je vriend moet toch gewoon over zijn werk kunnen vertellen? Ga verder, Alan. Wie moet je zoal bespioneren? Nou, jullie vooral. Wat? Oh, dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Nee, misschien niet. Nee, want dan nou ga je mij natuurlijk niks meer vertellen. Nou, dat denk ik ook niet, nee. Nee, nee dat is ik ook wel logisch. Tenzij... Hé, hey, tenzij... ...jij ook voor de CIA komt werken. Wat? Dat zou het allemaal een stuk gemakkelijker maken. Ben jij helemaal gestoord... Ik hou van mijn land. Ja, nee, natuurlijk. Snap ik. Ik heb meer onderscheidingen gekregen dan die dan ook. Ik had niks anders van je verwacht. Jij vraagt of ik voor Amerika wil spioneren. Het is best leuk, hoor, spionage. Alles wat je doet lijkt meteen heel spannend. Zelfs ontbijt. Je bent gestoord. Julie, mag ik jou nou wat vragen? Vind jij ook niet dat die hele koude oorlog... ondertussen wel lang genoeg geduurd heeft... Ja. Ja, natuurlijk. De Amerikaanse maar... president heeft een plan voor een wederzijdse ontwapening. Maar dat kan hij pas in gang zetten als hij weet hoe de Sovjet-Unie ervoor staat. En jij kan hem dat vertellen. Wij mogen het hier niet over hebben. Niet naar alles wat de Sovjet-Unie voor ons gedaan heeft. En wat heeft de Sovjet-Unie dan allemaal voor ons gedaan? Horizont. Natuurlijk, jij hebt allemaal prachtige onderscheidingen Mooie plekken bij de opera twee keer per jaar Maar verder Morgen moeten we weer terug naar Arzamas 16 Onze woonplaats geeft een noemer, een noemer jullie Dat is toch verschrikkelijk Wij mogen dit gesprek niet voeren Laat mij nog maar even doorpraten, lieverd Jij werkt keihard, maar waarom? Stil nou, alsjeblieft. Straks sterven we achter dat prikeldraad in een stad die officieel niet eens bestaat. Krijgen we wel echte grafstenen. Of is daar codetaal voor nodig? Hier roest de kameraad X en zijn trouwe vrouw Y. De oorlog heeft al veel te lang geduurd. Dat vind jij ook. Ik weet dat je dat vindt. En dit is je kans om te helpen Hem te beëindigen. Goed. Voor jou. Ik doe het. Hoi, lieverd. Oh, wat fantastisch. Alan, 20 jaar geleden had jij gelijk over Stalin. Ik hoop maar dat je nu ook gelijk hebt. Ja, ik hoop het ook. Nou, wat kan het maar... Nog eentje. Ryan Hutton. Meneer Hutton, Alan Carson hier. Mm. Goed nieuws, Popov doet mee hoor. Wat? De, uh, mee? Ja. Hoezo ho, ho, ho, mee? Uh, waarmee? U hoeft hem. Alleen laat, la, maar... la, laat u dat nou maar gewoon aan mij over. Uh, uh, Mr. Carson? Wat heeft. <laughs> heeft hem toch niet gezegd dat. U... Mr. Carson? Mr. Carson!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 Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de nieuwsbv.